We voor de jaren was, hadden we hier vroeger wel meer van, uh, van deze partijen, ook nog wel meer met veel meer mensen. Maar door de ziekte van Noep is er allemaal een beetje in de sukkeling geraakt. En uh, de aanwezigheid van Meijer en Vera Achter in ons land is eigenlijk de aanleiding geweest om eens weer op een bescheiden schaal met zo'n muziekavondje te beginnen. En uh, Meijer Ascher en ik kennen elkaar 40 jaar. ...en hebben we elkaar na 40 jaar niet gezien. En uh, onze levens, die zijn, nou, als ik het nou uitdruk, uh, die zijn niet uh, zonder meer aan ons voorbij gegaan. We zijn er beide goed afgekomen. En uh, het deed me bijzonder veel genoegen dat we elkaar na 40 jaar ontmoeten en dacht, ...God, je hebt niks veranderd. Hij zei, nou, haar staat er dan net zo op. Bij mij gaat het een beetje ervan door. En uh, hij was wat jonger dan ik toen wij studeerden... En, en het, uh, toen was dus, en hij is dus nog jonger, ja nog steeds jonger, <laughs> maar uh, een van de raakpunten in onze studietijd was, was muziek. En ook door de muziek die ik op over maakte, waar weer een gemeenschappelijke kennis van ons onder dat we dat wisten, ook uh, veel muziceerden met mij, zijn we weer met elkaar in contact gekomen. En hij zijn dan muziek nog steeds mooi. Dus vandaar dat de we deze avond georganiseerd hebben. En uh, Loek en, en Martin die hebben een, een programma ontworpen. Het origineel dat is dan voor de familie Asje. Dat is een silhouet uh, een een uitgeknipt. En de andere programma's die zijn dan kopierend. En die zou ik ook ja. Ja, het, ja, het eerste nummer dat is een sonate van een zekere meneer Nozemans en uh, zelfs bij hele geroutineerde muzici is deze meneer zo onbekend dat een van mijn betere vrienden, muzikanten die mij te hoog waardeerde die zei dat is zeker een pseudoniem die wil zelf zeker een met een van je werken dus een keer het <tieden> dat is echt niet zo, deze meneer Nozemans, dat was een organisme van de Remonstratiekerk in het begin van de 18e eeuw. En de muziek is echt de moeite voorwaarde om eens een keer gespeeld te worden. Dus meneer Nozemans, beginnen we mee. Wat zijn jullie daar gekomen? Meneer Nozemans. Nou, dat zijn wij niet aan de Meneer Willem Norsken en Hans Schaalman die hebben die man weer ontdekt. Meneer uh, Nozemans. is het geloof. Thank mm -hmm. you.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 Thank you. Thank <laughs> you.